2 uur. NPO Radio 1 met Jan Mom. Goedemiddag. Er werken zo'n 400.000 Oost-Europeanen in Nederland. En door de aantrekkende economie worden er nog meer verwacht. Maar de huisvesting is een probleem. Gemeenten als Zaltbommel en Tiel ontvangen steeds meer klachten over groepen Polen en Roemenen. die in eensgezinswoningen worden gehuisvest. En daarom willen ze er een rem op zetten. Na het NOS-journaal.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 Gisteravond schortte Netanyahu dat plan op en nu gaat er helemaal een streep doorheen tot teleurstelling van deze demonstrant. Yesterday we were in tears of joy and this morning they're just in tears. We can't believe that this could have actually happened and we're still hopeful that Prime Minister Netanyahu will find the better part of himself inside himself and do the right thing. Netanyahu zegt dat hij opnieuw heeft geluisterd naar de voor- en tegenstanders en dat hij toch niet akkoord kan gaan. Of de totaal 37.000 Afrikaanse migranten in Israël... nu toch worden teruggestuurd naar Afrika, is nog niet duidelijk. In Helmond heeft een automobilist opzettelijk geprobeerd... twee voetgangers aan te rijden. De man en vrouw wisten op tijd weg te komen. Volgens de politie kennen de drie elkaar... en speelt er al langer een conflict. De politie heeft vanochtend een aantal waarschuwingsschoten gelost... bij een inval in een drugslab. Het lab stond langs de snelweg tussen Delft en Rotterdam. Zes verdachten zijn aangehouden.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 Maar dat is nu door onafhankelijke deskundigen weerlegd, zegt het OM. Op de beelden is in ieder geval niet te zien dat er een boekraket is afgeschoten. Dat was voor ons relevant. Maar belangrijker is dat de deskundigen, onafhankelijke deskundigen... bevestigd hebben dat het heel goed mogelijk is... dat die boekraket niet zichtbaar is op deze radarbeelden. Hoe kan dat? Nou, het gaat om radarbeelden van burgerluchtvaart. Uh, dat is een bepaalde snelheid waarmee vliegtuigen vliegen. Ze willen die natuurlijk goed kunnen monitoren. Dus dan zit er een filter op waardoor snellere projectielen... op die radarbeelden niet zichtbaar kunnen zijn. Het weer. Af en toe zon, maar ook een lokaal een enkele bui. Later vanmiddag vanuit het zuidwesten fellere buien. Mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Het is 15 tot 18 graden. Morgen opnieuw buien bij zo'n 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het droog en warmer. Nu is het nog droog, maar toch files. Dennis mooi van de AWB. Uh, file door een ongeluk op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Deventer en Voor staat 8 kilometer file. Uh, de weg is weer vrij, maar de vertraging is nog wel een half uur.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 Gemeenten met veel Poolse en Roemeense inwoners... willen een rem op de komst van nog meer arbeidsmigranten. Daar gaan we het zo over hebben. En Niki Terpstra citeerde na zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen... uit het werk van Raymond van het Groenewoud. Niet de eerste sporter die zich bedient van poëzie. Hij is de grootste. Ja, ik ben de man die dit is over I'll be champ of the world. There isn't a doubt. Spak Mohamed Ali. Zo recht spreken we met een andere bokser, het van der Leiden... die niet alleen door het boksen van Ali werd geïnspireerd. De paasvuren zijn allemaal gedoofd, maar ze smeulen publicitair nog na... want ze zouden heel schadelijk zijn. Een groot paasvuur, dat staat gelijk aan uitstoot... vergelijkbaar met 1700 keer de wereld rond met een vrachtwagen... Paasvuur net zo schadelijk als 1700 keer met een vrachtwagen de wereld rond. In feite of fictie gaan we uitzoeken of dat klopt. Maar nu eerst een rem op het aantal Oost-Europeanen. Jan Mon. Eén vandaag. Verschillende gemeenten gaan Oost-Europese arbeidsmigranten weren. Ze willen niet te veel Oost-Europeanen in één woning... niet te veel huizen met Oost-Europeanen in één straat... en geen grootschalige locaties waar honderden arbeidsmigranten bij elkaar wonen. Een fragment uit het NOS-journaal... naar aanleiding weer van een artikel in Trouw vanochtend. Want, Lambert de Bruin, die Oost-Europeanen, daar zijn problemen mee. Ja, in een aantal gemeentes wonen heel veel Roemeense en Poolse seizoensarbeiders... en daar hebben omwonenden last van. Ja, dat verandert het straatbeeld. Uh, veel drankgebruik, veel uh, heftige woordenwisselingen tussen die mannen. Je weet niet wie er in de straat thuis hoort en uh, ja, de sociale controle gaat dus een beetje achteruit. Ja, je hoort een fragment van Omroep Brabant. Die huizen zitten dus vaak overvol. Er is herrie op straat en dat zorgt bijvoorbeeld voor uh, parkeerproblemen. En die, gaan, die gemeenten gaan dat dus aanpakken? Ja, dat is wel het idee nu. Een aantal gemeentes wil regels opstellen. Bijvoorbeeld Maasdriel, Zuidplas, Tiel en Zaltbommel. Peter Rewinkel is tegenwoordig burgemeester van Zaltbommel... en hij zei vanmorgen bij de collega's van Spraakmakers... dat het echt hoog tijd is om een oplossing te vinden. Wij hebben nu nog een soort tussenfase met acht arbeidsmigranten hoog uit in een woning. Maar je zou ook kunnen zeggen, we moeten er minder zijn. Of je kunt dus bijvoorbeeld gaan, gaan zeggen van we, we willen ook om dus de overlast ook in de straat te beperken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld ook als het om parkeergeluid gaat. We willen toch niet meer dan zoveel woningen in een, uh, in een straat. Nu, nu krijg ik soms uitdraaien waar echt woning na woning sprake is dus van ja. de, uh, huisvesting van alleenstaande arbeidsmigranten. Ja. Peter Reewinkel, burgemeester van Zaltbommel. Maar de Bruin, dit is niet voor het eerst... Hè, dat we over dit probleem praten, toch? Nee, je herinnert je vast nog wel dat zogenaamde PVV... of Polen-meldpunt van de PVV. Daar kwamen heel veel reacties op. Joram van Klaveren van de PVV. We hebben 40.000 klachten gekregen. Dat is natuurlijk een enorme hoeveelheid. We zijn nu ongeveer 10 maanden bezig. Dus dat is gemiddeld bijna 4.000 per maand. Dat is zeker een succes. En dat speelde in 2012. Maar tot op de dag van vandaag raken we dus niet uitgepraat over dit onderwerp. Lambert de Bruin, dank. Ik ga doorpraten met John Schuit in Herugewaard. Hij is directeur van AgriPool, een uitzendbureau voor Polen. En met eh, Franciszek Hokuski. Hij is van Poolse afkomst en heeft een juridisch adviesbureau in Rotterdam. Meneer Schuit, ja, het zal AgriPool zijn dan, neem ik aan de naam. Uh, ja, vaak is wel eens die uh, verwarring. Het is officieel agripool, maar in de volksmond worden we inderdaad ook wel agripool ah, genoemd. Ah, kijk, maar wel agripool dus. Ja, ja. Gemeente in de Betuwe wil het aantal Polen dat in één huis woont nu beperken. En ook het aantal Polen in één straat. Vindt u dat dan een goed idee? Uh, ik vind het op een aantal punten best een goed idee. Uh, het enige is dat je natuurlijk wel moet kijken hoe je het dan betaalbaar uh, houdt. Zeg maar. De meeste uitzendbureaus in Nederland. Uh, uh, die woningen hebben voor de, de flexmigranten. Ja, die moeten daar duidelijk ook in investeren. En, um, ja. Ik zit zelf al die jaren in een aanjachtteam voor de provincie Noord-Holland. En wij hebben een aantal jaren terug een convenant ondertekend voor betere huisvesting voor met name de Poolse arbeidsmigranten. Um, uitbuiting moet je wel degelijk aanpakken. He, dus, uh, en dat kan gewoon heel simpel door uh, handhaving. Maar ik wil wel een duidelijk onderscheid maken tussen uh, NEN-gecertificeerde uitzendbureaus en uh, niet-gecertificeerde uitzendbureaus. Want daar gaat het meeste wel mis. Er zijn in, twee, in, in Nederland zo'n 2000 niet gecertificeerde uitzendbureaus. Ja, en die lappen letterlijk alle regeltjes aan hun laars. En ja, je kunt niet in een huis uh, mensen gaan stapelen. Dat werkt gewoon niet. En wat bedoelt u met stapelen? Hoeveel mensen heeft u dan over? Nou ja, wij horen, uh, en, uh, wij krijgen wel eens meldingen van dat er 12 of 10 mensen in een woning zitten. Ja. En uh, ja, dat kan gewoon niet. Hè? Mensen hebben gewoon... Uh, uh, ja, die moeten kunnen slapen, die moeten kunnen eten als ze gewoon goed willen werken. Ik zeg het altijd andersom. Als wij naar Polen toe gaan en je gaat daar werken, dan wil je ook gewoon normaal eten, normale huisvesting, om goed te kunnen presteren. Maximaal vier in een huis? Ja, dat is, uh, dat is vaak wel een, uh, het idee. Maar als je een woning huurt, kom je dan in de knoei met de kosten. Er is gewoon simpelweg uh, wet- en regelgeving voor. Uh, dus uh, de wet zorg en zekerheid en uh, sinds vorig jaar de wet aanpak schijnconstructies. En uh, dat betekent ook dat je bijvoorbeeld maximaal 25% van het wettelijk minimumloon mag inhouden. Nou, dat komt ongeveer neer op 394 euro. Per persoon? Dat is Per persoon. Maar dat, dat, dat is, is niet genoeg precies... om met z'n vieren één huis te huren. Nou, als je die huizen tegenwoordig kunt huren voor 15 tot 1800 euro... dan dan heb je al mazzel. Uh, ik, ik, zal een, ik gaf vanmorgen een voorbeeld aan een, aan een collega van u. Uh, uh, vorige week sprak ik iemand in Amsterdam. Hè? Wij zitten uh, niet in de rook van Amsterdam. Maar in Amsterdam kun je alleen maar een woning huren voor 1500 euro ja. per week. Nou, we hebben het eigenlijk uh, dus... niet over Amsterdam. Hè? De verhalen waar we het nu over hebben, die komen toch vooral uit de andere delen van het land. Uh, meneer Rokuski, ja. u bent zelf van Poolse afkomst. Goedemiddag. Ja. U heeft een juridisch adviesbureau in Rotterdam. Uh, vindt u het wel een uh, goed idee, maximaal vier mensen in één woning? Nou, als uh, de gemeentes dit uh, goed vinden, dan vind, ik het, dan vind ik het ook goed. Ze hebben uh, bepaalde redenen voor. En de reden is, ja, uh, wat wij ook in, uh, in de krant lezen... Uh, ja, uh, overlast. En de overlast die is ontstaan omdat... er veel te, mensen, veel te veel mensen zijn gepropt in een, in een ongeschikte woning. Ja, maar het is niet betaalbaar, zegt meneer Schuit, voor vier mensen. Nou, als het niet betaalbaar is, dan moeten ze het gewoon niet doen. Dat is... Ik zou zeggen, ja, ja. ja, ja uh, simpel gezegd, tuurlijk. Ja. Maar, uh, kijk, waarschijnlijk is het uh, uitzenden niet zo'n uh, geweldig idee. Uh, in ieder geval daar. Hoe bedoelt u? Ja, het is... Uh, het is uh, heel uh, voordelig voor de uh, inleners om een uitzendkracht te hebben. Mm -hmm. uh, om geen risico te uh, hoeven, dragen, hoeven te dragen. Het is en goedkoop voor als, de werkgever. Als, ja, als iemand niet bevalt, dan, uh, dan gaat hij weg. En de, kosten, ja, de tarieven die uitzendbureaus die hanteren zijn veel te laag. U en... zegt betaal ze eigenlijk meer zodat ze wel dat huis met z'n vieren kunnen betalen. Nou, ja precies. Als, als huisvesting duurder wordt, dan moet tarief omhoog van de uitzendbureaus En dan moeten de, de, de, de, de tomaatjes 10 cent, 10 cent duurder in, in Albert Heijn. Meneer Schuit, wat vindt u ervan? Ik vind de gedachte op zich wel aardig, maar eh, dan ga ik nu even naar de praktijk. Als er op dit moment geen Poolse mensen zouden werken in de agrarische sector... dan hebben we een enorm probleem in de agrarische sector. Nee, maar U en moet, u moet je iets een... meer betalen, zodat ze die huur van het huis kunnen betalen. Ja. Ja, maar wij betalen al <coughs> conform de CAO. Hè, wij werken bijvoorbeeld met de CAO Open Teelt en de CAO Glastuinbouw. En dat deden wij al voordat er wetgeving was. Dus wij betalen ze feitelijk al beter. Maar je kunt niet alle kosten bij die inlener neerleggen. Nou, we gaan even en, kijken, want ik kom zo bij je terug. Maar wat ja, dit dan, het feit dat er dus vaak meer dan vier mensen in één huis zitten... in de praktijk betekent, in de Betuwe komt dat vaak voor. Verslaggever Laura Kors nam daar vanochtend even polshoogte. Dat zijn over het algemeen Ro ja, Roemenen. Het wisselt elke maand. Zo vaak? Zo vaak. En het is een vrij standaard hoekhuis van een rijtjeswoning. Hoeveel mensen wonen er? Zes tot acht. Dat wisselt heel erg. Want van, van het weekend hebben er hier vier, vijf auto's voor de deur gestaan. Het is door een eigenaar van een kas gekocht. En die heeft het weer verhuurd ja, aan de uh, Roemenen en alles. En wat merkt u ervan dat zij daar wonen? Het drinken, geluidsoverlast... Er gaat handige alcohol doorheen. Continu allemaal met de auto voor de deur. Niet normaal wegrijden. Dus... Wat is niet normaal wegrijden? Nou, met piepen in banden. Het zijn allemaal clichés. Maar ze zijn waar, zegt u. Ja. Het klopt. Ja, wij maken het mee. Wat merkt u ervan, dat hier achter arbeidsmigranten wonen? Het huis achter u. Um, zo af en toe zeg maar, dan, uh, ja, hebben ze best wel een beetje herrie. Maar nu vind ik het wel een beetje rustiger geworden. Behalve dan dat ze allemaal sigarettenpeuken in de brandgang gooien. En dat vind ik dan weer een nadeel voor um, de kleine kinderen die door, door de brandgang gaan. De poort naar de steeg. Ja. Die bierdop. Maar ik woon zelf uh, in een stad. Maar hij ziet de straat er erger uit hoor. Ja, dat klopt. Maar wij zijn dat niet gewend. Wij proberen altijd alles een beetje netjes te houden. Ja, deze mensen zijn dus niet blij met de seizoensarbeiders als buren. Een aardbeienteler hier even iets verderop, de firma Kreling... die kwam met een andere oplossing. Die liet accommodatie bouwen op de eigen grond. Waar de eigen seizoensmedewerkers kunnen slapen en verblijven. Voor 70 euro in de week hebben zij 48 plekken gecreëerd. Boudewijn van der Wal van Kreling legt het me uit. Nou, dit heeft echt te maken met piekarbeid. En, en wij denken zeg maar, dat er een win-win situatie is... Als de mensen gewoon, uh, dat wij ons zorgen voor huisvesting. Dat wij zorgen voor een goede huisvesting. Zodat hun hier gewoon acht weken ja, kunnen werken... seizoensarbeid kunnen doen en daarna weer terugkeren. En dan hoeven ze niet druk te maken over huisvesting. Het zijn een soort hele stevige... Ja. Dat zijn de units die anders uh, de bouwketen van Heijmans... Zeg maar, die hebben als basis genomen... En er is een regelgeving hoe die huisvesting eruit We moet zien. We moeten heel even onderbreken, want er is een spookrijder. Rijdt u op de A7 Zaandam richting Hoorn... komt u tussen Knopend Zaandam en Purmerend een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A7 Zaandam richting Hoorn... komt u tussen Knopend Zaandam en Purmerend een spookrijder tegemoet. Erwin dankjewel. We gaan terug naar Lauwe Kors in de Betuwe. We als basis genomen... En er is een regelgeving hoe die huisvesting eruit moet zien. Oh, dus de basis is de bouwkeet. Zeggen. En het zou eigenlijk ook gewoon vakantiehuisjes kunnen zijn. Ja. Zo. Zo ziet dat eruit. Ja, en we hebben het in de mooie kleuren geschilderd. Knalgroen en knalrood. Maar ook daar is kritiek op. Ik hoor dit model, op dit model wat u hier heeft. Ja, dat is in de politiek en in Nederland vrij normaal dat er kritiek is van alle kanten. En, ja, en die kritiek in de kern houdt in dat het ja, doet denken aan horigen, mensen die werken en wonen op hetzelfde land. Alsof ze bij het land horen. Een soort ja, slavernijachtige constructie. Ja, nou ik vind het vergelijk niet opgaan. De mensen die komen hier zelf naartoe als de mensen het niet aanstaat of als het niet bevalt... ze kunnen instappen en wegrijden. Ze hoeven hier niet te zijn. Oh, okay, kijk, hier is er één open. Stappen. Een woonkamertje, twee bankstellen, twee vertuis. En hier oh, is een keuken. Kookplaatjes. Oh, ja. ah, hier staan uh, twee bedden. En wat vinden de mensen die daar wonen, hier omheen wonen... wat vinden die van deze units waar zij op uitkijken... We zijn op dit moment zeg maar, zijn we in gesprek met uh, twee personen... die wat moeite hebben met deze huisvesting. En uh, het gaat vooral over de landschappelijke inpassing. Dat is eigenlijk het, uh, het punt waar het nu om gaat. En wat betekent dat, landschappelijke inpassing? Naar nou, in ons beeld zal het in een uh, groene wand uh, ervoor komen te staan... Zeg maar, door middel van een haagbeuk. Ja, het is lastig het goed te doen... Ja, nou goed, dat is een understatement. We proberen dat ook te doen. En... Want enerzijds willen mensen liever niet zomaar acht, negen mensen in een woonhuis, in een woonwijk. Dan denkt u als uh, ondernemer, oké, okay, wij zetten hier waar ze werken, units neer, daar kunnen ze slapen. En als u dat doet, dan krijgt u het verwijt dat het horen geworden en dat het uitzicht bederft wordt. Ja, en daarom moeten we denk ik constructief met elkaar naar oplossingen zoeken. Ja, dus een ondernemer in de Betuwe. Uh, meneer Okuski, u bent zelf Pool. U, u hoorde bewoners van de Betuwe. Ja, Polen die alcoholistisch zijn, die luidruchtig zijn. Herkent u dat beeld? Nee. Uh, ik denk dat. Uh, of ja, nee en ja. Uh, ik herkent het uh, ook in, uh, in uh, mijn Nederlandse vrienden. Uh, ik denk dat Polen evenveel drinken als Nederlanders, evenveel parkeren als Nederlanders. En als ze feestje maken, dan uh, zetten ze ook muziek aan. Ja, toch, toch komt dit probleem steeds terug, hè? meneer Schuit. Zes jaar geleden hadden we zelfs een meldpunt voor overlast van Polen. Z vindt u, is ja. er wat aan de hand of niet? Nee, uh, ik denk de... dat dit... Uh, ja, sorry. Ja, nee, dat, <coughs> dat was dat nog, nog even, meneer gest... Rokuski. Jij vroeg het aan meneer Schuit. Wat denkt u? Ik denk dat er nog steeds een probleem is met uh, huisvesting voor uh, flexmigranten. Eh, dus dat probleem dat is er. En eh, het is inderdaad verstandig dat de politiek en de gemeente daar goed over gaan nadenken hoe ze dat kunnen oplossen. Ik vond net, <coughs> wat we net hoorden, de oplossing van de ondernemer. He, daar mm -hmm. zijn gemeentes wel soepel in dat je bijvoorbeeld 32 mensen zelf mag huisvesten. Maar dan moet het ook aan allerlei regelgeving voldoen. Ja. He, je moet ook zorgen dat die huisvesting, ook aan vierkante meters, aan de badkamer en dat soort dingen. He, dus ook gecertificeerde huisvesting. De, de, de wetgever, de regering, heeft daar in ieder geval wel op geanticipeerd door te zeggen: op het moment dat huisvesting gecertificeerd is, en in vakterm noem je dat NSF gecertificeerd, dan mag het ingehouden worden van het loon. Ja, maar dus, dus, de, dus de oplossing is uh, ja, eigenlijk grotere opvangplekken voor arbeidsmigranten? Ja, en ik ben ook geen voorstander van die hele grote plekken. Er wordt hier nu een, een, een, een, een ze noemen dat in de Volksnop, een Polenhotel gebouwd voor 350 mensen. Ik denk dat dat geen goede zaak is. Daar zijn de gewoon... omwonenden ook niet blij mee, horen we al. Nee, he, dus, uh, en de gemeenten hebben toestemming gegeven, de provincie is daartegen. Nou ja, dat is op zich, uh, ja, he, dat zijn echt wel grote aantallen. Ik denk dat je mee, uh, meer moet zoeken in, zorg dat de mensen gewoon tussen uh, de mensen wonen in de Nederlandse samenleving, gewoon integreren, dat werkt het beste, ook als ze hier maar voor negen maanden per jaar werken. Ja, maar ja goed, dan heb je toch een woonplek nodig, dat is het probleem meneer Ocuscu. We, we praten er al lang over, over dit probleem. Denkt u dat we een oplossing zullen vinden, snel? Uh, ik denk dat de oplossing uh, uh, komt vanzelf in, uh, door de markt en, uh, en door de gemeentes. Ja, uh, kijk, in sommige gemeentes uh, is, uh, is zijn de norm van uh, uh, stichting Normeling flex uh, blijkbaar onvoldoende. Niet genoeg. En dan zoeken de gemeentes uh, eigen, eigen oplossingen. En dit is uh, bijvoorbeeld ja, een verbod om meer dan vier uh, onbekende... Uh, mensen die... Uh, uh, ja, vier uh, volwassenen ja, in, in huis. Uh, op, ja. ja, precies. Ja. Dus uh, ja, ik vind dat... Ja, uh, we zullen over, over een paar jaar zullen we zien... Wat, uh, hoe, hoe de uitzendbureaus uh, daarop reageren. Of zij uh, misschien een omweg, omweg uh, vinden... om toch... Uh, ik weet niet, om toch iemand daar te laten vestigen. Of ja, stel een idee, bijvoorbeeld twee onbekende uitzendkrachten en samenlevingscontract laten tekenen. Zodat ze dan niet meer onbekend zijn. Bijvoorbeeld, creatieve ideeën komen er naar boven. Of ze moeten, zoals u het zei, de salarissen verhogen. Nou ja, wij gaan afwachten wat zowel gemeente als provincie en misschien ook wel landelijke overheid hiervoor gaan bedenken. Ik dank u beiden. John Schuit, directeur. Ik mag hier nog één opmerking kort. Ja, een korte opmerking. Er, is, er ligt wel een opmerking, want er zijn heel weinig woningen uh, uh, te krijgen op dit moment. Ja. Maar er, er zijn heel veel bedrijfspanden in heel Nederland die leeg staan. Gebruik die, uh, uh, zegt u. Gebruik die. Goed. Daar ligt de oplossing voor om dat wel te doen. Die daar opmerking ik nemen we toevoegen. nog even mee. Nogmaals, John Schuit, directeur dus vanuit Zendbroek, Agri Poel en Franciszek Sekrokuski. Juridische adviseur, allebei dank. Vanavond overigens op tv meer over dit onderwerp. Met onder andere ook een reactie van de ambassade van Polen. En daar Daaruit blijkt dan dat Polen Nederland onlangs nog op het matje heeft geroepen... vanwege de slechte woonomstandigheden van de Polen in Nederland. Als de Betuze gemeente inderdaad Polen gaan weren... dan komt dat volgens de ambassade neer op schending van de Europese regels... op het gebied van vrijheid van persoonsverkeer en huisvesting. Meer daarover dus vanavond op tv in e Nieuws voor de NOS. Israël zet een streep door de plannen om Afrikaanse migranten... naar westerse landen te sturen in plaats van terug naar Afrika. Gisteren zei premier Netanyahu dat Israël een akkoord had bereikt... met de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR... voor het herhuisvesten van migranten uit vooral Soedan en Eritrea... in Westerse landen. Maar de betrokken landen wisten van niks. NOS-correspondent Arlene Gelderblom... alleen een merkwaardige gang van zaken. Gisteren schortte Netanyahu de overeenkomst, begrijp ik al, op. En, en nu gaat hij helemaal niet door? Ja, dat klopt. Gisteren kreeg Netanyahu al bakken kritiek over... Zich heen en daar is hij dus inmiddels voor gezwicht. En die kritiek die kwam van rechtse politici die vinden dat er te veel asielzoekers mochten blijven in Israël volgens die deal. Onder andere de minister van Onderwijs zei dat Israël een paradijs voor infiltranten zou als die deal was doorgegaan. Ik begrijp dat er eerst zelfs een nog veel controversiëler plan op tafel lag. Wordt dat nu weer naar boven gehaald? Ja, eerder lag hier. Het plan op tafel om alleenstaande mannelijke asielzoekers uit Eritrea en Soedan naar een Afrikaans land, waarschijnlijk Rwanda. Ze zouden dan een ticket en iets minder dan 3000 euro krijgen. En als ze weigerden, dan zouden ze naar de gevangenis duurt. Uh, dat plan zorgde ook al voor veel protest hier, ook van prominente Israëliërs. Omdat ze zeiden, hoe kunnen wij als land dat opgebouwd is door vluchtelingen, met asielzoekers omgaan. Maar de is klein dat dit plan weer terugkomt omdat Rwanda niet wil werken. Dus nu moet de regering weer met een nieuw plan komen. We wachten af. Alleen de Gelderblom van de NOS. Dankjewel. I have a dream. We one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a drink today. Stem die uit duizenden herkent. Morgen is het 50 jaar geleden dat Martin Luther King werd vermoord. En zijn wereldberoemde droom is nog altijd brandstof voor een actueel debat over gelijke kansen voor alle mensen. In Amerika. Maar ook in Nederland is het onderwerp kansenongelijkheid weer helemaal terug van weg geweest, zou je kunnen zeggen. En daarom heeft beeldend kunstenaar Erko Kerfen besloten om de droombeelden van Martin Luther King blijvend te verspreiden. En daarom is er ook vandaag hier bij ons de optimist. Welkom. Hallo. Waar komt je naam vandaan? Ja, dat is een heel verhaal. <laughs> Oké, okay, dan doen we dat niet. Maar het is in ieder geval een zelfbedachte naam. Ja, zelfbedachte okay, naam. Oké, erg wel van. Het is niet frisse wind te maken. Goed. Dat, is, nou, dat vind ik een goede verklaring. Ja. Kort maar krachtig. Ja. Uh, je verspreidt letterlijk beelden. Hè? Ja. Hoe moet ik dat voor me zien? Nou, ik, heb, um, ik liep al heel lang met het plan om iets te doen met Martin Luther King. Omdat die droom, uh, ja, die is nog steeds niet ingevuld. Um, en ik bedacht, ik ga 50 beeldjes maken. Omdat het 50 jaar geleden is. En die beeldjes die plaats ik uh, op plekken die herinneren aan slavernij en racisme. Maar ik geef ze ook cadeau aan mensen die zijn droom voortzetten. Beeldjes van Martin Luther King. Er staat er ja. hier uh, een voor ons. Ja. Eén van die vijftig. Ja, die moet nog ergens 50. geplaatst worden. Ja, ja. En, en, en die zet je dus op al die verschillende plekken. Om dat, om wat te bereiken? Om het heden met het verleden te verbinden. En mensen bewust te maken van het feit dat uh, in die afgelopen vijftig jaar... als je balans opmaakt, is er wel een beetje iets gebeurd... We hebben een zwarte Amerikaanse nee. president gehad, bijvoorbeeld. Ja, maar ja, goed, als je kijkt uh, hoe het zit met racisme in Amerika... maar ook in Nederland, uh, dat, dat is echt, echt nog heel veel werk te doen. Ja, gisteren was er een documentaire op de Nederlandse TV... Ja. Hè, van, uh, waarin de voormalige Amerikaanse-Nederlandse persvoorlichter... Ja. van Martin Luther King ja. te Harkens horen was. En daarin zag je ook dat Amerika, uh, uh, ja, als het om racisme gaat... nog net zo slecht of misschien wel slechter voor voorstaat ja, als 50 net, jaar dat. geleden. Ja, ja, dat hoor je van meer mensen. Harkens, uh, heeft, uh, Harky heeft, wordt hij genoemd... die heeft trouwens ook zo'n beeldje gekregen als... Het, een van, de... een van die vijftig beeldjes. Ja, ja. Je bedoelde het oorspronkelijk als een soort pop-up pop kunst... Ja. He, dat het als verrassing zeg maar, ergens ja. moest verschijnen. Ja, ik wilde het echt helemaal onder de radar houden, helemaal geheim. Want het gaat niet om mij, het gaat om de boodschap en het gaat om Martin Luther King, het gaat om de beeldjes. En ik wilde bij mensen uh, zo'n beeldje gewoon op de stoep zetten... en dan ja, bij wijze van spreken aanbellen en wegrennen. Maar ik had van, van een aantal mensen geen adres. Uh, ik heb van Obama bijvoorbeeld wel een adres... Maar van Sylvana Simons kwam, kwam ik er niet achter waar zij woonde. Dus toen heb ik het, het partijkantoor. Van Obama is makkelijker achter dat adres ja. te komen. <laughs> ja. ja, dat heeft dus, misschien niet goed Dus toen gezorgd. moest je je bekendmaken? Ja, toen heb ik mij bekendgemaakt. Toen heb ik gezegd van, joh, ik heb, een, ik heb het partijkantoor gemeld. Uh, ik heb een cadeautje voor Sylvana. Kan ik dat ergens Af. afleveren? Nou, dan komt de vraag, ja, wat dan? Ja. Uh, en dacht ik, ja, als ik niks vertel... dan denk ik dus dat ik een of andere nutcase ben die iets, iets naars wil doen. Dus toen heb ik het verhaal verteld. En dat werd toen heel goed ontvangen. En nou, toen besloot ik om het dan maar... Uh, nou ja, out in the open. Hmm. En gewoon uh, aan mensen en, en af te En dit beeldje gaat morgen naar de Tweede Kamer? Klopt, ja. ja. Dat mag ik aanbieden aan Liliane Plommen. Aha. En de Tweede Kamer is natuurlijk uh, het hart van onze democratie. En daar is dit beeld ook heel belangrijk. Omdat er veel aandacht moet zijn voor uh, gelijkheid, gelijkwaardigheid. Vind je dat er voldoende aandacht voor is in de Tweede Kamer? Of, nee. of kunnen ze dat beeldje... Nee? Nee. Vandaar nee, nee. ook dat beeld daar naartoe. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nou, Roep onze luisteraars ook op om uh, in ieder geval uh, in hun fantasie... dit beeld voor zich te gaan zien. Ja. We kijk een... even op de webcam. Precies, <laughs> zie dan, dan zie je het beeld hier staan. En hij zit morgen op de kunst Ook nog eens een keer. Dus, uh, dan is de opening, ja. Inmiddels, wij hebben die, dat spreekgestoelte voor jou klaargezet. Neem er achter plaats. Want jij bent, Erco, Caravan, vandaag de optimist. Ja. Morgen op 4 april is het 50 jaar geleden dat Martin Luther King werd vermoord. Dat is eigenlijk niet echt optimistisch. En als je de balans opmaakt van de afgelopen 50 jaar... dan is er heus wel iets verbeterd. Maar echt optimistisch? Racisme en discriminatie is niet verdwenen. Maar populisten, reageurders, Trump... hebben ook een onverwacht positief bijeffect. Mensen pikken het niet langer. De wereld komt in beweging, tegengeluid zwelt aan. Ik ben optimistisch... Er is nog veel werk te doen om alle ingesleten gewoontes... openlijke discriminatie, alledaags racisme en onbewust seksisme... begrijpelijk te maken en uit te bannen. Zoals Martin Luther King deed en andere voorvechters nu... op de barricade voor Black Lives Matter, Me Too, Women's March. Zij zetten de onderwerpen op de agenda. Ruim een week geleden waren er alleen al in Washington... een miljoen mensen op de been tegen wapengeweld. En daar zagen we een nieuwe optimist de negenjarige kleindochter van Martin Luther King, Yolanda Renee King. En die zei, I have a dream where enough is enough and that this should be a gun-free world, period. Daar klinkt de droom van haar opa in door. I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit together at the table of brotherhood. I have a dream today. En zoals een nieuwe kleine king het verwoorden... All across the nation, we are going to be a great generation. Op naar een radicaal gelijkwaardige en kleurrijke generatie. Keep the dream alive. Beeldend kunstenaar Erco Caravan vandaag onze optimist van de dag Dank. En alle optimisten kunt u terugvinden op de site van Vandaag en van Radio 1.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 Ja, en hij is niet de enige poëtische topsporter. In Mohammed Ali's school een ware dichter. Flow like a butterfly, sting like a bee. En I'm so bad I make medicine sick. Zijn twee dichterlijke parels van de beste bokser ooit. Straks horen wij hoe Arnold van der Leyden daar weer door geïnspireerd raakte. En in feite of fictie, een paarsvuur stoot net zoveel fijnstof uit... als 1700 keer met een vrachtwagen de wereld rond. Lambert de Bruin, jij zoekt uit of die stelling klopt. Kun je tegen drieën dan ook uitsluitsel geven, denk je? Ja, ik ben nog even het een en ander aan het narekenen. Want het lijkt wel heel erg veel. Maar ja, zo'n paasvuur is ook groot, natuurlijk. Straks horen we onder meer van het RIVM of die berekening klopt of niet. Straks na het nws journaal. NPO Radio 1. Met Mark Hokker. Het kabinet onderzoekt manieren om de salarissen van topmensen van banken. via de wet aan banden te leggen. Minister Hoekstra van Financiën bekijkt of het mogelijk is. dat bankiers worden verplicht om een deel van hun salaris terug te betalen. als hun bank staatssteun nodig heeft.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 Verkeersinformatie: Hoe staat het met de spookrijder Erwin de Hart? Ja, er was een uh, melding van een spookrijder op de A7 bij Zaandam. Die is gelukkig niet aangetroffen. Er staat uh, nu een file op de A10 bij Amsterdam. Ring noord richting Zaanstad. Van uh, tussen Landsmeer en de Koentunnel. Van 2 kilometer, 5 minuten vertraging. Door bergingswerkzaamheden staat er een file op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Knoop het en Knoop het Ridderkerk. Een half uur vertraging. 1 vandaag. Het was april vorig jaar een gigantische media hype. De komst van twee Chinese reuzenpanda's naar Ouwe Hans Dierenpark in Renen. Ze zijn zojuist geland, twee reuze panda's. Het leek er wel bijna alsof het Nederlands elftal aankwam... dat net het WK had gewonnen. De Panda panda-koorts, de panda-mania. Ni en welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Panda-journaal. Dat was gigantisch. Gisteren kon u horen hoe het met de beesten zelf is. Vandaag aflevering 2. Wat heeft de komst van de panda's betekend qua verkeersdrukte... en heeft het wat opgeleverd voor de ondernemers in Renen? Paasbrood, lentebrood, chocoladestollen liggen er. Ik ben uh, te gast ja. bij Bakkerij van Tour. Ik zie van geen pandabroodjes. Nee, nee, nee. Ik zal je heel eerlijk zeggen, dat hebben we in het begin nog wel wat gedaan. En uiteindelijk zijn we toch een beetje die flow kwijtgeraakt. We hebben wel ons beste voor gedaan, maar ja. Dat, dat blijft gewoon iets waar wij als ondernemers zelf ook aan het zoeken zijn. Hoe kunnen wij gebruik maken van oude hand, zeg maar. Ja, of Ouwehand Dat ze ons? graag ook wat centjes hier spanderen. <laughs> Juist, uiteindelijk wel. Dat zou het mooiste zijn. Ode hand biedt gewoon alles. Mensen komen daar, gaan daar hun geld uitgeven, eten daar en zijn zat en gaan naar huis. Dan is de portemonnee leeg. Dan is de portemonnee leeg. Dat is de VVV. Dit is de VVV, ja. Dat klopt. Een jaar panda's, wat heeft het gebracht voor uh, Rhenen? Voor er zijn natuurlijk wel de nodige mensen naar Alberhand gekomen, maar uh, dat heeft niet direct uh, teweeg gebracht dat er een hele stroom mensen naar Rhenen naar, naar de stad zelf komt. Helaas. De verwachtingen waren erg hoog gespannen, maar ik denk dat dat wat tegen is gevallen. Dus voor Rhenen heeft het, uh, laat ik zeggen qua VVV, heeft het niet uh, een extra stroom mensen het Vauwenhand is het wel aardig gelopen. Alleen dat kolossale wat ze hadden verwacht. dat is een beetje ingedamd, denk ik. doordat ze al uh, de kaarten van tevoren moesten bestellen. En dat, ja, soms dan komt het zomaar op en dan ga je er naartoe. Dus dat, uh, dat heeft misschien ook meegeholpen. Dus het is niet idioot extreem in de wijken geworden. met parkeren of wat dan ook. We zijn zo uh, ja, voor niets uh, meerdere keren in het nieuws geweest. Onder andere op tv enzovoort. En we hebben ontzettend veel bamboeburgers verkocht. Iets verderop is uh, keurslagen van Roekel. Een hamburger met uh, wat verse bamboescheuten er doorheen. Zoals je ze ook wel eens bij de Chinees ziet... of een Ander-Oosters restaurant. Hè. Of bij uh, The Wok. Dat zijn uh, ja, bamboescheuten. Dus wij hebben daar een burger mee bedacht eigenlijk. Ja. Ja, zo was de hele middenstand ijverig bezig... om iets met die panda te doen. Ja. Hier bij de bakker iets verderop. De patisserie had uh, hele leuke taartjes, chocolaatjes enzovoort. En bij de reiswinkel stond de hele etalage vol. Uh, Panda-ijs bij de ijsboer. Iedereen deed er wel wat mee eigenlijk. Uh, ja, dus het was echt leuk. Meisjes, fijne dag, ja, ja, Ga lekker. Okay. Okay. Knus en kneuterig. Ja. Zo heet het hier. Ja, wij zijn knus en kneuterig. Sowieso in Rhenen. Een heel idyllisch stadje. En u verkoopt knus en kneuterig dingetjes. Woonaccessoires en lifestyle. De ja. panda's heeft het dat opgeleverd voor knus en knuiterig nou, ja, jawel. In de zin van, uh, het was inderdaad een uh, heel media gedoe vorig jaar met uh, Xingya en Wu weng geloof ik. U kent ze ja, je, daarna... ja, ja. Dat hebben we wel. Dat is er wel inge, hè? In, ingeramd. ingeramd. Ja, um, ja. Ik denk dat we wel heel veel uh, mensen zijn erop afgekomen, maar eigenlijk een beetje voor de pandas vonden wij. He, mensen die etalages kwamen kijken, want we moesten natuurlijk allemaal de etalage uh, in panda uh, brengen. We moesten? Nou ja, dat hebben... Dat, het, het Sociale heeft, druk. Nou ja, maar de, de ondernemers onderling... Uh, uh, hebben daardoor ook een hele... Uh, uh, was wel een hele sterke band op dat moment. We hadden soep, we hadden pandagebak... we hadden pandaschocolaatjes. Alles was panda. Nou ja, hoe leuk is dat? Het heeft wel voor saamhorigheid gebracht. Dat, dat vond ik wel. Saamhorigheid door een panda uit China. Ja. Wat had u dan hier achter het raam staan? Ja, pandas. Pandas, pandas op bamboestokken. Ja, dat, is wat pan, dat hebben we geleerd. Panda's ja, eten uh, heel veel. Knus- en knuiterig, toch? Ja, ja, heel veel bamboe. Ja, klopt. Dus ja, en of dat het echt nu nog wat. Nee, ik kan daar, daar kan ik niks van zeggen. Ik bedoel, er was een uh, extra parkeergelegenheid uh, uh, um, gearrangeerd, zeg maar. Maar volgens mij is dat nog niet één keer aan de orde geweest wat, dat die echt gebruikt moest worden. Rene, het ligt uh, aan de Rijn. Dan heb je een brug vanaf de A15. Als je linksaf gaat, dan kom je in het centrum. Ga je rechtsaf, dan kom je bij Oude Hans Dierenpark. En dan kom je langs een uh, mooie rijhuizen. Mevrouw? mevrouw. Okay. Uh, de panda is een jaar hier. En is er iets veranderd sinds die pandas hier zijn voor u? Nee, en wij waren er wel bang voor. Omdat er is natuurlijk zoveel in de media verteld dat het... Nou, in ieder geval zo druk zou worden. En dit is de route na Oudehand. Dus wij dachten, nou, dat wordt regelmatig sterk in de file staan. Geen enkel verschil we hebben een abonnement. En moesten we moesten in de beginperiode ook een afspraak maken in het weekend... om die pandas te kunnen gaan bekijken. Dat is allemaal afgeschaft. Dus je moest, erop... je moest je online aangeven, zo laat kom ik? Ja, precies. Ja. Zelfs met een abonnement, dat is allemaal afgeschaft. Dus ik denk dat het uh, reuze meevalt of tegenvalt. We zijn er allemaal weer aan gewend. en uh, nou, Wat ik al zei, het valt hier... Er is geen enkel verschil met een jaar geleden wat verkeersdrukte betreft. Welzaamhorigheid, maar geen verkeersdrukte in René Dus rijst de vraag, is de dierentuin er wel wat mee opgeschoten? Want pandas houden is een dure hobby. Het is belangrijk dat, dat de pandas natuurlijk aandacht krijgen. We steken ons nek uit met dit project. Uiteindelijk doneren we jaarlijks 1 miljoen dollar aan China. <tops> Waar heb ik dat eerder gehoord? Zondag schreef Nicky Terpstra de Ronde van Vlaanderen op zijn naam. Net als na zijn vorige zegers citeerde de renner weer een songtekst. Ik bouwde op, ik bouwde op, ik bouwde op. El, het bloed stond naar mijn kop. Het was de liefde, de liefde voor de koers. Ik bouwde op. Liefde voor muziek, sportende dichters. En waarschijnlijk is Mohammed Ali wel de bekendste. Die bokser citeerde niet uit andermans, maar uit eigen werk. Tijdens interviews, persconferenties en trainingen kreeg Ali vaak de lachen op zijn hand met zijn gedichten. Ding! Ali comes out to meet Frazier, but Frazier starts to retreat. If Frazier goes back in his father, he'll wind up in a rainside seat. Ali swings to the left, Ali swings to the right. Look at the kid carry the fight. Frasier keeps backing, but there's not enough room. It's a matter of time, there Ali lowers the boom. Now Ali lands on the right. What a beautiful swing. And the punchless Frasier clean out of the ring. <laughs> het swingt gewoon. Met dit gedicht gaf Ali zijn tegenstander Joe Frasier... al voor het gevecht een eerste poëtische klap, zou je kunnen zeggen. Ik praat erover door met Arnold van der Leiden, oud bokser. Eh, over de boksende poëet Arnold van der Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Groot bewonderaar van Ali? Ja, de, de grootste bewonderaar denk ik. Want ik, uh, ja, ik heb hem, hij heeft mij eigenlijk aangezet om te gaan boksen. En ik ben altijd een groot fan geweest. En nog steeds. Hij is de grootste sportman uit de totale geschiedenis, hele geschiedenis. Zo, ja. dat, dat zijn inderdaad ook grote woorden aangezet om te gaan boksen. Maar ook bewondering uh, gehad voor zijn dichterlijke talenten? Jazeker, en uh, uh, zijn woordspelingen en hoe hij zichzelf ook motiveerde... dat heeft mij ook eigenlijk gemotiveerd... om ook dingen eigenlijk op papier te zetten en, en mezelf te inspireren... en uh, reflectie te geven en om iedere keer weer in beweging te komen. Dat, uh, daar heeft hij me eigenlijk toe aangezet, ja. Is er nog een gedicht wat, wat u zich zo van hem herinnert? Oeh, ja, het kortste gedicht ter wereld. En dat heeft me ook geïnspireerd. En het kortste gedicht ter wereld heeft Mohammed Ali geschreven... Me, we. That's it. Me, oh, we. That's sorry. it. Ja, <laughs> that's and, it. And that's it. Yeah. Yeah. it. That, en één woord meer. Bij mijn gedicht is ik, wij, zij. Dat is mijn gedicht. Met dank aan Mohammed. Met dank aan Mohammed. En <laughs> ja. ik zie je bent onder de indruk. <laughs> ja, ja. Nee. Maar, maar hij gebruikte die gedichten ook, hè? toch? Ja. Zeker, ook om zijn boodschap te brengen en ook uh, de politieke boodschap. Uh, hij was een groot sporter in de jaren 60, begin jaren 70, Toen het verschil tussen zwart en blank Amerika heel groot was. En hij was de eerste atleet die opstond. En in woord en gebaar en ook door zijn uh, fysieke uh, intelligentie in de ring... te laten zien, jongen, respecteer me, accepteer me, laat me zien, we zijn gelijk... En uh, ik wil iemand zijn als mens en als persoon gewaardeerd worden. Nou ja, en we is... zijn gelijk, in de ring vooral. Ik ben beter, toch? Ja, in de ring is beter. Maar uh, dat zegt hij ook later, Mohammed Ali. Dat vooral de boodschap was om te komen tot gelijkheid tussen zwart en blank Amerika en de hele wereld. Dat was zijn grootste doel, om in die ring te stappen. En steeds het beste uit zichzelf te halen. Nou ja, de boxsport heeft natuurlijk zijn regels. En de regel is dat je of op punten of voortijdig die wedstrijd kunt winnen. Dat is topsport. Ja, ja het is een, en, en in, in die zin, hè, want het, het grotere doel was die gelijkheid in de wereld. Ja. Het, het, het, het, meer het doel op uh, korte termijn was winnen van de tegenstander. En we, ja. zoals we net bij Joe Frazier hoorden, hij gebruikte die gedichten ook echt om te intimideren. Ja, zeker. En om te laten zien. Oh ja, maar waar hij het ook vooral voor gebruikt, dat dat geeft hij ook later toe, om ook zijn eigen onzekerheid te overwinnen. Oh ja. Dus hij ging dan altijd gedichten maken, woordspelingen doen... om zichzelf iedere keer weer te motiveren om het beste uit zichzelf te halen... en zijn angst te overwinnen. Ik kan me herinneren, het de feit. Ik ken het gedicht nu niet in mijn, uit mijn hoofd. Maar de fight tegen Foreman. Nou, uh, de, uh, Rumble in the Jungle yeah. in 1974. Uh, yeah. Daar heeft hij zichzelf zo iedere keer weer gemotiveerd... met de juiste woorden, met de juiste gedichten... met de juiste inspiratie om, om het beste uit zichzelf te halen. Want hij had angst van tevoren. Voor, voordat hij die ring instapte. Hij gebruikte het om zichzelf op te peppen. Op te peppen, zeker. zeker. En uh, deed u dat ook tijdens het boksen? Ja, zeker. Ik, ik, ik heb mezelf ook wel opgepept... door goede dingen op papier te zetten. En uh, dat voor mezelf te, uh, de spirit en energie daarin te houden. En, en vaak ook met humor. Weet je wel, uh, sterren zie je altijd stralen. Maar voor een fighter is dat meestal balen. Moet iemand anders hem de ring uithalen? Dat zorgt ervoor dat je in beweging blijft en iedere keer weer probeert het beste uit jezelf te halen. Dat soort woorden. En, en waar, dit, dit is een recent gedicht of in een gedicht wat u uh, schreef? Nee, toen uit, u het nog, verleden, uit het ja, verleden. Ook toen, toen ik actief was en toen ik bewoog. Maar dat is, blijft altijd uh, actueel. En hoe doet u dat, dat maken van, van gedichten? Komt het ineens op een willekeurig moment... of gaat u er echt met een rijmwoordenboek voor zitten? Nee, het, het komt met het moment. En... Uh je denkt erover na, ook een, jullie telefoontje, hey Arnold, kom in de uitzending... en dat, dat brengt mij weer tot schrijven en, en ideeën op, op papier te zetten. En uh, ja, ik, ik vind het gewoon leuk om uh, mezelf en ook anderen vaak te motiveren... door dingen gewoon uh, heel simpel, heel eenvoudig op papier te zetten. En dat, die eenvoud, ook van Mohammed Ali, dat is de kracht, dat is de spirit... en de energie waar mensen zich aan vast kunnen houden ook vaak. Heeft u nu nog een van zelf voor ons?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 Met Mooi. Dan en Mohammed Ali. Prachtig. Het is, u bent tegenwoordig eh, ondernemer, hè? Ja. En gebruikt u daar die gedichten ook voor? Want u, u, u houdt ja, lezingen, u probeert Zeker. mensen te inspireren. Ja. Zeker, dat doe ik ook. En dan, dan draag ik een gedicht voor en zeg van... wat betekent dat voor jou? Of wat haal je daaruit? Of wat kun je ermee? En dat is ook vaak moeilijk voor mensen... om dat direct ook te, te duiden... En, maar laat het eens vallen en denk er eens over na. Bijvoorbeeld over dat winnen. Wat altijd weer begint met opnieuw beginnen. Als je dat niet doet, blijf je vaak in misschien frustratie of pijn zitten. Want één gedachte is ook, en dat had Mohammed Ali ook, daarom dat hij ook drie keer in de ring kwam om de wereldtitel te vechten. Om om wereldtitel te vechten. Misschien één keer te veel, want hij is helaas daarna heel erg ziek geworden. En op het einde van zijn carrière te veel. Klappen heeft hij gehad, maar hij uh, was altijd super gemotiveerd... om het beste uit zichzelf te halen. En met hele simpele woorden en motivatie deed hij dat. Ja, Je moet, weten, uh, uh, de, die, die moet altijd weer opnieuw oppakken als het niet goed gaat... maar je moet ook weten wanneer je moet stoppen. Ja, ja. Dat, dat is heel erg belangrijk. Ja. Iedere finishlijn is altijd weer de start van een nieuw begin. Maar je moet het moment goed kunnen kiezen om te zeggen van... Hey, dit is genoeg... Mm, en dat was mij, bij mij op 29-jarige leeftijd. Ik heb 254 wedstrijden gebokst. Ik kreeg wat problemen aan mijn hand, schouder. Fysiek kon ik niet meer echt goed mee. En dan moet je de handdoek gooien, de buiging maken naar je tegenstander... en zeggen van, ik ga wat anders doen. En uh, mm, dat houdt de spirit en de energie. Die ervaring die je daar hebt opgebouwd, die neem je mee ook in woord en in gebaar en in schrift. Om mensen en jezelf ook te inspireren. Zijn er wel eens mensen die verbaasd zijn als u zegt: Ja, ik dicht ook? Nee, nee mensen vinden het vaak leuk en zeggen: hey, Draag eens wat op. Of uh, vertel eens wat. Of, uh, He ja. Heeft u al een bundel uitgebracht? Nee, nog niet. Ah. Maar uh, uh, uh, ook dit telefoontje en dit interview motiveert me weer om uh, door te schrijven en dingen op papier te zetten. En wie weet komt de eerste dichtbundel van Arnold van der Leyen, de Boxer, komt hij binnenkort uit. Hadden we toch nog een 101'tje binnen. Maar ja, ja. het is grappig hoe dat spirituele, hè, dat dichte zou je kunnen zeggen... Ja. Eh, eh, dichtbij het hele concrete, het in elkaar slaan van iemand staat, zeg maar. Ja, als je er zo naar wilt kijken, je kunt ook zeggen van... het is de noble art of self-defense, een mooie uitspraak van Muhammad Ali. Ja. De kunst van het verdedigen. En uh, de wedstrijd is dat je iemand hard kunt raken. En dat is het nadeel van de sport. Maar je kunt de associatie ook leggen op het bewegen, het nooit stilstaan. Fysieke mentale balans creëren om zo weinig mogelijk klappen op te lopen. Als je op die manier naar dat kijkt, geeft dat een hele andere intentie dan, uh, dan het andere. En het andere bestaat, dat mag je niet wegcijferen. Daarom is het belangrijk om altijd te bewegen. En ook jeugd en mensen... Uh, uh, die reflectie te geven van jongens blijven me bewegen mentaal en fysiek. Hou jezelf fit, gezond, vitaal. Om uh, de wedstrijd van iedere dag aan te kunnen. Ik, uh, ja, dat is wel mijn passie en mijn drive om dat uh, iedere keer met mensen te delen. Zou het ook werken uh, ja, voor andere sporten? Zou het Nicky Terpstra aanraden bijvoorbeeld om gedichten te gaan lezen? Of, of beter nog misschien zelf te gaan schrijven? Ik denk dat hij het al doet. Als je uh, zijn woordkunst, ook na zijn victory, overwinning... Fantastisch gefeliciteerd ook, jongen, met, met die ongelooflijke prestatie. Als je dat ziet, en ik denk dat hij er al mee bezig is. Anders, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is al onderdeel van zijn bestaan. Hij zit stiekem op, op zijn jongenskamer. Of hij zal wel een woning hebben denk ja. ik. Gewoon ja. zelf gedichten te schrijven al denkt u. Nee maar ik denk dat het uh, zeer zeker bij sporters een onbewust proces is. En dat je wel inderdaad op momenten dat stilte valt. Of op momenten dat je je rustmomenten hebt. Dat je dan uh, over dingen gaat nadenken. En als je dat dan op papier zet. komen er vaak hele mooie, mooie, mooie, mooie kunst eruit. Ja. Dank voor deze uh, toelichting en uh, succes met het uitgeven van de bundel. Wij wachten vol uh, belangstelling op het uitkomen daarvan. Arnold van der Leijden. Hey, ik kom er een aantal voordragen. Dank jullie wel. Is goed. Tot ziens. Take de spullen. Arnold van der Leijden was dat. Nieuws via de NOS. Actie vandaag bij het hoofdkantoor van PostNL in Den Haag. Ontevreden pakketsorteerden. Ze willen betere arbeidsomstandigheden in de depots waar ze werken. En ze willen net zoveel loon voor het werk krijgen... als collega's die bij PostNL in vaste dienst zijn. En was verslaggever Bart Kamphuis was erbij. Bart, nu hier in de studio... Ja. We kopen steeds meer online. Dus je zou zeggen: er, zijn meer, ja, er is ook meer te sorteren natuurlijk. Ja, meer te sorteren. Dan zou je ook zeggen: van nou, dan zijn er ook wat meer postsorteerders nodig. Uh, waar de bonden en de postsorteerders vooral over vallen, is dat uh, men vooral kijkt naar uh, de hoeveelheid pakjes die men daar moet uh, verstouwen per dag. Dat waren er 700 per uur per uh, sorteerder. En dat zijn er inmiddels ruim 800. En nou, uh, als het allemaal uh, kleine mobiele telefoontjes zijn die je in een uh, vak, vakje dichtbij moet plaatsen dan is het natuurlijk geen probleem maar er zitten ook dozen bij van 20 kilo kortom de werklast is te hoog vinden de vakbonden er werken dus te weinig mensen? Ja, er werken te weinig mensen. En wat eigenlijk het grote overkoepelende probleem is... zegt de FNV... dat uh, het merendeel van die mensen... namelijk 2500 van de 3000... die werken niet rechtstreeks voor PostNL... maar via het zogeheten contracting. Dat werkt als volgt. Uh, er wordt een bedrijf opgericht... Uh, zeg maar naast PostNL. Meestal is het een uitzendbureau dat dat bedrijf uh, opricht. En PostNL geeft... Uh, al het sorteerwerk, inclusief het hele management... alles wat er... de organisatorisch bijhoort, geeft het aan dat bedrijf. Dat is het contract dat PostNL afsluit met dat bedrijf. Dat bedrijf huurt vervolgens mensen in van het uitzendbureau, het uitzendbureau dat eerder dat bedrijf heeft opgericht. En uh, hoeft die mensen dan niet te betalen volgens de cao van PostNL, maar volgens een eigen regeling, een eigen cao. Minder dus. Dat is echt uh, niet alleen minder loon, maar ook bijvoorbeeld de pensioenrechten die de mensen opbouwen zijn echt veel slechter dan uh, bij PostNL zelf. En ook uh, de onzekerheid is Groot. Uh, mensen die uh, gewoon s ochtends vaak nog niet weten of ze die dag aan het werk kunnen of niet. Nou, dus en ze willen meer loon en ze willen meer collega's. Ze willen meer loon en meer collega's en ze willen dus vooral dezelfde rechten als de mensen die de zeg maar de 500 die wel rechtstreeks bij PostNL volgens de Cao van PostNL in dienst zijn. Bart Kampers van NNV. dankjewel. je Feit of fictie. En we blijven nog even in paasveren met feit of fictie, toch, Lammert? Ja, het afgelopen weekend was er heel veel discussie over de paasvuren. Sommige milieuorganisaties roepen zelfs op om deze traditie helemaal af te schaffen. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Iedereen zit erover te zeuren, maar laten we maar eens kijken naar al die vliegtuigen die overkomen. Nee, gewoon lekker doen. En die Rotterdammers die moeten ook niet zeuren, want wij krijgen al jarenlang vieze lucht uit Rotterdam. Dus ze mogen best wel eens een kistje wat van ons ruiken. Ja, nou, maar toch voor de mensen die die discussie niet helemaal gevolgd hebben. Waarom willen milieuorganisaties van die paasvuur af? Ja, bij het uh, aansteken van zo'n groot vuur komen natuurlijk ook schadelijke stoffen vrij. Stichting vrij. stelt bijvoorbeeld dat bij één paasvuur net zoveel schadelijke stoffen de lucht inkomen als bij een vrachtwagen die 1700 keer de wereld rondrijdt. Ja, dat viel ons onmiddellijk op die bewering. Ja. We hebben het op de redactie ook nog even berekend. Dat zou hetzelfde zijn als 430.000 keer de A1 afrijden. Ja. Is wel heel veel. Heel, Heel veel, en dat, uh, daarom ben ik het ook gaan checken. Ik heb allereerst gebeld met de stichting Houdt ook Vrij... om ze te vragen hoe ze aan die getallen zijn gekomen. Uh, deze rekensom uh, die hebben wij gebaseerd op gegevens uh, die beschikbaar zijn. Uh, het zijn gegevens van de VMN, de Vlaamse Milieumaatschappij, uh, RIVM... en gegevens die we in de Telegraaf hebben gevonden over de grootte van de uh, paarsvuren... Ja, ja, maar nou is dit de stichting houtrookvrij, dus die hebben een belang. Ja, inderdaad, en daarom heb ik ook gebeld met universitair docent luchtkwaliteit, Michiel van der Molen. En allereerst vroeg ik hem wat voor schadelijke stoffen er eigenlijk vrijkomen bij zo'n paasvuur. In eenvoudige termen zijn het roet uh, en uh, fijnstof, maar ook koolstofmonoxide en uh, koolstofdioxide. Het is wel bekend dat vooral mensen met astma en luchtwegaandoeningen dat die dat direct merken. En dat ze bijvoorbeeld uh, op zo'n dag slecht kunnen ademhalen, slecht kunnen slapen. En dat is echt vervelend, maar uh, het is één dag van de 365 dat dat gebeurt. Ik denk dat je niet moet overdrijven hoe schadelijk dat is. Nee, nee, maar het is, het is dus, er zitten schadelijke stoffen in. Ja, maar goed, de bewering was... het is net zo schadelijk als een vrachtwagen... die 1700 keer de wereld rondrijdt. Ja, inderdaad. En uh, daarom ben ik even gaan rekenen met Michiel van der Molen. Luister maar even. Ik dacht ook oh, dat is veel, uh, maar we hebben het nagerekend en uh, ja, het lijkt er wel ongeveer uit te komen. ja. Maar er zit wel een bepaalde onzekerheid omheen. Je moet natuurlijk een aantal aannames doen over uh, hoeveel stoot een paasvuur nou precies uit. Je gaat uitrekenen van hoeveel uh, hout is het en hoeveel fijnstof komt er vrij per kilo dat je verbrandt. Hoe heet is het en hoeveel zuurstof komt erbij. Dat zijn in het geval van een paasvuur zijn dat dingen die je moeilijk kan controleren. Hij begon goed. Ja, <laughs> ik ja, kan, ben nou, klaar. Het is, het is een feit, <laughs> maar vervolgens kwamen er weer een heleboel slagen om daar. Ja, ja inderdaad. En daarom heb ik voor de zekerheid ook even gebeld... met uh, waar Stichting er ook vrij op, uh, op zij gebaseerd zijn gebaseerd te zijn, die berekening. Mm -hmm. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM. En zij helpen ons uit de brand met het verlossende antwoord. Uh, wij ze hebben zelf ook het sommetje gemaakt van de geschatte hoeveelheid fijnstof die bij een paasvuur vrijkomt. En gekeken van wat stoot een gemiddelde vrachtwagen in Nederland in stedelijk gebied uit. Hoeveel keer uh, kun je dan op basis daarvan de wereld rondrijden om evenveel emissies te hebben als een paasvuur. Er zijn heel veel mits en maren bij, maar orde van grootte klopt dit. Ja, zowel het RIVM als uh, Michael van der Molen concluderen dus met de rekenmachine in de hand dat de stichting Houter ook vrijwel degelijk gelijk heeft. Het is dus een feit. Bij een paasvuur komen net zoveel schadelijke fijnstoffen vrij als bij een vrachtwagen die 1700 keer de wereld uh, rondrijdt. Ongelooflijk. En, en dan te bedenken dus dat eergisteren ruim 100 paasvuren zijn aangestoken. Ja, dat zijn heel veel vrachtwagens. Ja, de... En dan kan het dus ook wel zo zijn dat wat mensen zeiden in het Westen... Rijnmond en zo, dat ze er last van hebben gehad. Want dat werd onwaarschijnlijk gevonden, hoorden we net... door voorstanders ja, van de vuren. Ja, het zou kunnen als je inderdaad uh, last hebt van je longen... snel, vrij snel last, dan zou je, zou het kunnen dat je dat toch gevoeld hebt. Nou, ja, omdat het was trouwens ook weer waarbij het niet echt echt, echt uh, wegvloog. Dus nee. dat, dat scheelde ook nog voor mensen die er last van hadden. Het is dus waar... Nou, dat zal ongetwijfeld de tegenstanders van die paarsvuren gaan helpen... in ja. die discussie voor of tegen de paarsvuren. Ja, uh, het, het is misschien vervelend voor de voorstanders... maar Lambert de Bruin komt met de feiten. Ja. Dank je wel daarvoor. Goed. Zo direct Na nieuws en reclame gaan we door met één vandaag Tot dan.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 Zo rijdt er nu al elke 10 minuten een trein tussen Eindhoven en Amsterdam. De reis van morgen begint bij jou. Kijk op werkenbijns.nl Waar je ook op vakantie bent deze zomer... kijk live of Tom de Tour wint. Met Kanaal Digitaal op vakantie ontvang je bijna overal in Europa... live Nederlandse televisie. Kies een abonnement van 3 of 6 maanden vanaf 15,95 per maand... Nu met 50% korting op Kanaaldigitaal.nl Kanaaldigitaal. Kanaal Digitaal, ontdek iets bijzonders.